Dat de Hallo allemaal, het is woensdagavond 5 oktober, 8 uur, tijd voor Jazz Tournee Generaal op Maastricht FM. Dit is DJ Bluetoon en aan de andere kant van de studio zit Theo Verstappen. Dag, goedemorgen, Fritsje. Goedemorgen. Nou ja, vooruit, nee, avond. Nee. Goedenavond. Ja, is... laten, laten we de luisteraars niet voor de gek houden. Want er zijn er volgens mij toch al veel die denken: van ze zitten er gewoon bijna nooit. Het is allemaal ingeblikt en prefab en zo, maar we zijn er nu echt. We zijn echt helemaal We zijn echt. Ja, echt. Het is. vijf. Uh, vijf. Vijver... Buiten sneeuwt het wel Ja, Het is 5 oktober en dat is de dag waarop zo net in het nieuws bekend werd dat Ruud Gullet een prijs heeft gekregen omdat hij gepoogd heeft. ...een of ander toernooi hier naartoe te halen en dat is niet gelukt en dan krijg hij toch een prijs. Volgens mij is hij nog volop bezig om de miljoenen vanuit Rusland op te maken. Ik weet het niet, maar er is iets goed mis in Nederland. Ja. Uh, bonussen krijgen als je bedrijf verlies maakt, uh, prijzen, geldbedragen en eer krijgen... Om, ...omdat je een poging hebt ondernomen om een, om een toernooi, een voetbaltoernooi naar Nederland te halen... ...en dat lukt dan niet en dan krijg je toch... Een prijs. Ja, het, is, het is scheef. Het maar, is, Ru maar Ruud ja. Gullit houdt ook niet van jazz. Gelukkig. Ja, ja. goed. Uh, we gaan gewoon beginnen jongens. Um, eerste nummer van deze Jazz Tournee Generaal. We gaan beginnen met de Manahan Street Band. Made the Road by Walking is een album dat in 2008 uh, uitkwam. Eigenaar van het Deptone label. U weet wel, dat is het label waar Sharon Jones en De Dept Kings en de Boudo's Band en zo, uh, hun platen op laten verschijnen. Die eigenaar, Thomas Brannick, die woont in New York, in Brooklyn, in de Manahan Street. En die dacht, ik ga eens even de beste vogels uit al die bandjes pakken en ik breng die bij elkaar. En ik noem het de Manahan Street Band. En dat werd een erg leuk nummer. Luister naar Make the Road by Walking. The Street Band. Oh man, wat klinkt dat verschrikkelijk lekker. En dan te bedenken dat dit uit 2008 komt. Um, Ongelooflijk goed geproduceerd. Um, en het nummer werd ook meteen uh, gebruikt door een of ander hippo-bandje. En er werd meteen een hitje uh, Ik ben dat even kwijt. Neem me niet kwalijk, lieve luisteraars. Dat ga ik nog een keer voor u opzoeken. En ik denk dat de Mennehan Street Band ooit nog wel een keertje lang zal komen in Jeston in generaal. Donald Byrd um, nam in 1965 een album op. I'm trying to get home. En dat is zeker niet zijn beste album. Uh, maar er stond wel een lekker nummer op. En dat is Brother Isaac met onder andere Stanley Tarantino op tenor sax, Grant Green op gitaar en Freddie Roach op orgel. Luister naar Brother Isaac uit 1965. En jullie werden verband met de singleversie van Brother Isaac door Donald Byrd. Wil je de hele uitvoering eh, beluisteren, Kop dan het album I'm Trying To Get Home. Daar staat hij op, duurt wel een, een minuut of acht, negen. Maar eh, dit was de Jukebox Edit uit 1965, want inderdaad dit nummer is ooit op single verschenen. En dan is het tijd om weer eens naar Brazilië te gaan. Oh god, Bluetooth. Ja, en met Blue Tone weet je dat we af en toe Brazilië aandoen. En dan komen we bij Ben Powell, de gitarist, de alcoholische gitarist... die ooit vernoemd werd naar de oprichter van de scoutinggroep. En um, Vinicius de Morage. En Vinicius de Morage is de man die verantwoordelijk is mm. voor The Girl from Ipanema. Hij heeft daar de tekst voor geschreven. Okay. Ja. Um, dus we gaan niet naar Jobim, maar... Nee, we gaan niet, nee, ja... De, de, nee, maar ik bedoel, de, de, de maker, de, de architect van, uh, van al dat moois. Ja, ja, Jobim was ook de componist van uh, uh, The Girl from Ipanema. Maar Vinicius de Moraes schreef de tekst. De tekst. Okay. En um, uh, samen schreven Beden Powell en Vinicius de Morage... Uh, di Sanja... In 1969 um, verscheen een album dat heette Afro Samba. En dat is wel logisch dat het Afro Samba heet, want uh, ja, de bossa nova is niets anders dan een versmelting van Afrikaanse muziek met Latijns-Amerikaanse muziek met Portugese fado. En dan wat vrolijker, want de zon schijnt er nog meer dan in Portugal en het leven is er allemaal een stuk vrolijker. Het is volgens mij gewoon wel Hallaman. Je hebt het weer even helemaal wikipediaans uitgelegd. Nee, ja, maar ja, ik heb, ik heb soms, soms heb je van die, van die dromen over bepaalde landen en oorden... waar je waarschijnlijk nooit van je leven zult komen. Ik zie je bruin worden, toch? Ja, ja, ja, ja. Ineens ben ik bruin. Ja. Nou, <laughs> luister naar uh, uh, uh, twee grootheden uit de Bossa Nova, Rage van de jaren 60. En aan het einde van die Rage, of de Rage was alweer voorbij in 69... kwam dit nummer op de proppen. Canto di Rosagna. Chá, ja, dan omzon, é bom se doer. Vai, vai, vai, vai. Aan, vai, vai. Doof, freê. Vai, vai, vai, vai. Chorar, vai, vai, vai. So yeah. Heel lekker alsof je in een verjaardagsfeestje beland bent, ergens in Rio de Janeiro, en getuige mocht zijn van een lied dat gezamenlijk aangegeven werd met een fluitist en een gitarist erbij en nog iemand op een trommeltje of zo. Yeah benen Powell en Venetius Demorage met Cantolier de Sanja uit 1969. En um, dat wordt de tijd voor een beetje sol. En vroege Sol. Um, Curtis Mayfield, hij overleed in 1999... nadat hij negen jaar bedlegerig is geworden met een dwarsleentje die begon ergens, halverwege zijn uh, nek... Um, hoe oud is die geworden trouwens, John, Weet je dat zo... Uh, dat 57 dan? ongeveer. Gezond. 57? 57, ja. Maar, maar 99 overleden, dat is eigenlijk toch nog vrij recentelijk hè, voor een, een, een, een, een legende, zeg maar. Ja, ja nou ja, een motanlegende. Hij, is, hij is, heeft daarna zijn eigen platenlabel, het Curtum-label, uh, okay. opgericht. En daar zijn al zijn, zijn, zijn soloplaten op verschenen. Mm -hmm. um, in 1990 kreeg hij die lichtbak op een podium uh, in zijn nek. En dat, dat was het. Ja, en toen heeft hij negen jaar nog uh, op bed gelegen en is, uh, uiteindelijk heeft hij die geest eraan gegeven. Oh, um, in 1965 uh, bestond, uh, bestonden die Impressions nog. En The Impressions, dat was een duo-bandje dat in 1958 al opgericht werd. Curtis was volgens mij 15 of 16 toen hij al leider werd van uh, The Impressions. En um, ze namen in 1965 een waanzinnig mooi nummer op. Een klassieker. Je komt hem vaker tegen. Het is niks aparts, maar het is wel zo bloedmooi. Luister naar People Get Ready. train Just Curtis Mayfield and the Impressions. People get ready. What a beautiful number. Um, in Nederland hebben we de Houdini's en die hebben we al vanaf de jaren 80, volgens mij maakten ze 86 een 86, hun eerste plaat. Eh, namen waren zo bezeten van de sound van eh, Amerikaanse jazzplaten dat ze ook in de studio van Rudy, Rudy van Gelder eh, platen hebben opgenomen. Eh, waar eh, onder niet deze, eh, deze eh, plaat heeft een curioze titel, zoals Willem Duits vroeger plachten uit te drukken. Het nummer heet namelijk Die eerste kogel had mich doch schon fertig gemacht. En dat is een, uh, een, een titel. En ook de compositie is uh, ontsprongen uit het brein van de pianist Erwin Hoorweg, wiens dochter uh, jongsleden een uh, LP of een CD heeft uitgebracht. Met allemaal liedjes uh, in de stijl van Peggy Lee. Zo niet hier, we gaan gewoon luisteren naar de ouderwetse... Hoe die. Ja, die eerste Google had mich toch zo'n fertig gemacht. Uh, luister naar onder andere Rolf Delfels op Al Sax. Angelo Verploegen op Trompet. Marius Beets op Sax. Een opname uit 2000. Ja, je hebt in jouw lijst. Ik heb het tweede het en vijfde Daarom is het Heb ik hetzelfde? En volgens mij heeft Erwin Hoorweg naar een hele goede western gekeken... ...waarin ongetwijfeld een nasynchroniseerde, nagesynchroniseerde John Wayne. Deze uitspraak, ooit mag die eerste kogel, had mij toch zo'n fertig gemaakt. Het is ongelooflijk. Denk je niet? Ja, wat een humor eigenlijk. Ja, He? ja heel goed. Um, we gaan een beetje funken. Een beetje uh, iets met... Uh, nou, we gaan gewoon echt funken. Um, funken in de zin van 1969. En dan hebben we het over soul jazz van Lonnie Smith. De man uh, leeft nog steeds, treedt nog steeds op en uh, heet uh, inmiddels ook alweer jaar in jaar uit Dr. Lonnie Smith, maar deze LP heette die, heette die nog gewoon Lonnie Smith. Uh, van het Blue Note album met uh, de titel Move Your Hand, live from the Harlem Club in Atlantic City. Luister je naar Move Your Hand. Hand van Lonnie Smith. Volgens mij was dat heel erg gezellig in de Harlem Club in Atlantic City in 1969... toen deze opname plaatsvond. Um, en dan is het tijd voor Earth, Wind Fire. Zo af en toe komt de, de band langs in dit programma. Uh, en niet onterecht, want dankzij Earth, Wind Fire... Uh, heeft jullie DJ Blue Tone de jazz leren kennen. Um, ik denk een hele generatie uh, met mij uh, heeft dankzij dit soort muziek... Uh, ja jazzmuziek leren waarderen. Want dat was... In, het is in... voor mij anders begonnen hoor. Ja, voor jou anders. Maar jij ja, je bent ook een andere wel... generatie. Ja. Nou ja, ja, weer net iets ouder. Net of iets zo. ouder ja. maar, uh, het is uh, bij uh, mij bij Studian begonnen, hoor, volgens mij. Ja, dan, nou ja, Het is ook zo'n zo bandje, uit die, of een bandje, een geweldige band uit die tijd. Maar dat je inderdaad gaat pluizen in de, in de, ja. in de sessiewereld en denkt van hé, hey, dat is interessant. En ja. zo koppel je inderdaad de jazzfamilies met wel bij elkaar. Zoals ja, het gaat. zeker. Je ja. ontdekt dat bepaalde blazers ook soloplaten hebben gemaakt. Precies. En dan ga je eens naar luisteren. Ja. Uh, als jonge jongen die van muziek houdt. In 1975 heeft uh, Earth, of Fire een album uit, dat heette Gratitude. Dat was een, ja, misschien wel het beste gedeeltelijke live album, want het, een gedeelte is ook in de studio opgenomen. Dat uh, ooit is uitgebracht. Um, en een paar jaar geleden um, bracht uh, Earthman and Fire een cd uit met een volledig live concert in 1975. Waar uh, partieel dezelfde nummers op staan als, in, uh, als op Gratitude. Maar uh, één nummer niet. En dat is een live uh, versie van That's the Way of the World. En daar gaan jullie nu naar luisteren. We willen deze speciale aan jullie Church groove. So, we're going to ask everybody in the house if you are sitting down, manage to stand up again so we can get this feeling throughout the place, y'all. Now, I want you to move your bodies and clap your hands. Come on, move your bodies, clap your hands. Talk to you a minute. that you about? So I want to feel you clap your hands, give me the spirit, come on. Come on. Yeah. All right. Feeling pretty good, ain't it? All right. That's what we talking about. All right. Now, I want you to sing something for me. It goes like this here. Keep on grooving. You gotta feel you. Feel you. you gotta feel you. Yeah, yeah. Goes like this here. That's the way of the world. Sing it. That's the way of the world. Sing it with me. Come on. That's the way Sing it, y'all. Like you're in church. That's the way Yeah. Of the world. Sing it like you mean it. away Nou, ze werden live nog afgekondigd, dus ik hoef het niet nog een keer te zeggen. Uh, that's the way of the world. Um, een geweldige cd in 1975, en prachtig en geweldig dat die is uh, heruitgegeven. Dat het concert überhaupt is uitgegeven, want het heeft dus al die tijd op een plank gelegen. Het schandalig, ja echt schandalig. <laughs> we hebben hier om de hand echt een feestje gebouwd. Ja, dat dacht het wel. Dacht Wat dacht een gevoel man, ongelooflijk, ongelooflijk. En van 1975 gaan we door naar 19, uh, gaan we terug naar 1948 mm. en. Uh, um, Gaan we naar Howard McGee en Fats Navarro in hun Bob Ted, zoals hun bandje toen heette. Ze hebben een paar platen opgenomen in 1948 met Mill Jackson op vibrafoon, Kenny Clark op drums, Ernie Henry op Altsax en Curly Russell on bass. Howard McGee is de man, uh, de trompetist, waarbij Charlie Parker uh, zijn laatste opname maakte voordat hij werd opgenomen in uh, het krankzinnige instituut. En uh, hers, Krank. hersen, ja, hij is in een, een citrische inrichting uh, uh, opgenomen geworden. Ik leer veel, moet ik zeggen. In Californië. Uh, na de opname van Loverman, uh, de tweede versie van Loverman, Where Can You Be. Was er uh, een aanleiding? Nou ja, wat dacht je van uh, Oevermaat? Ja, ja had al een drugs drugsgebruiker. Ja, ja, dat hij ja, okay. zo gek als een deur was. Ja. En uh, dat het uh, nodig was. Maar Howard McGee heeft geprobeerd hem in California nog een beetje op het rechte pad te brengen. Maar dat is niet gelukt. Zoals het wel vaker niet lukt. Om junks op het rechte pad te krijgen. Als ze het niet zelf willen, dan lukt het niet. Dat zijn het zijn af en toe net puberende zoontjes, zullen we maar zeggen. Wat in het vat zit, het niet. <laughs> <Ja>. <laughs> en van die clichés. Ja, <laughs> precies. Uh, Howard McGeer, Fats Navarro, twee grootheden. Luister naar Boperation. ...nog lekker overzichtelijk kort waren, want er kon gewoon niet meer op zo'n 78 plaatje, mm -hmm. En dus uh, duurde dit lekker uh, kort. Maar uh, hun kunnen hebben ze wel getoond in dit uh, korte stuk Howard McGee en Fats Navarro... ...in hun Bob-Ted met bob um, Ja... Een paar jaar geleden werden wij geteisterd, naar de poorten van de hel gesleept werkelijk. Door allerlei gastjes die dachten uh, standards in een uh, nieuw jasje te kunnen steken. En staken ze het dan nog maar eens in een nieuw jasje. Maar uh, het was gewoon meer van hetzelfde. Uh, ik bedoel, Tony Bennett had het al beter gedaan. Frank Sinatra. Je bedoelt de hele groene revival eigenlijk. Ja, ja en daar was zo'n zanger en uh, hij, hij, ja, hij maakt nog steeds uh, muziek. Maar ik heb nog nooit een spannend nummer van hem gehoord. Hij heet, heet ook nog Michael Bublé, Bublé Theo. <laughs> ik bedoel, artiestennamen zijn uitgevonden in Amerika. dan verzin je toch iets anders? Bubble. Bedoel... En daar had hij toch beter bubbel van kunnen maken? Bubble, Michael Bubble. Ja. Uh, ja, precies. Uh, die maakte een uh, cover van een uh, nummer dat eigenlijk. Uh... Oh, de telefoon staat inmiddels roodgloeiend, ik. Neem even op. <laughs> Michael. Ja, dat is niet Ja, is John, hè? Ja, ja, ja, is wel. Oké, okay, ja, sorry, sorry, Nou, Zo, even uitgelegd dat het toch echt wel waarheid is, eh, ja, John. Ja, ja. Michael Bubble maakte een, een cover van Common Home Baby, dat een heetje werd in 1962, in de uitvoering van Mel Tormé Ook niet de beste jazzanger altijd, maar in elk geval iemand die kon swingen en een apart geluid had, een uniek geluid had, in elk geval. En die uitvoering gaat Bluetooth natuurlijk voor jullie draaien. Luister naar Mel Tormé met Common Home Baby uit 1962. Ja.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 I'm coming home, I know I'm overdue Since you went away Expect me any day now Real soon I'm coming home. Come on home Coming home, baby, now You know I'm praying every night And everything is gonna be fine Come on. Coming home, baby, now I want to feel you hold me tight Expect to see me now any time When I'm in your arms When you're in my arms, I'll be fine right. I'm coming home Home, baby, now. You know I'm coming every day. I'm coming home now, yeah, yeah, yeah. Use your phone. I'm coming home, baby, now. And baby, let me hear you say. I'm coming home. You hearing what I say? That you're coming home, and I never will go away. Hey. I'm coming home. Baby, now And pace up and down the floor. Oh, hear me holler and hear me roar Say you'll be with me But I'll be with you evermore I'm coming home Come home I'm coming home, baby, now Oh, baby, say you're coming home That's what I say, I say I'm coming home Something's wrong The road is long, baby, now want to either ride a bump I'm coming home and never more to roam Baby, tell me you're Baby, I'm for sure Ik heb mijn geboortejaar 1962 en ik vraag me wel eens af, zal ik het nummer gehoord hebben in de moederbuik en te, gedacht hebben. Ik, hier moet ik meer van weten. Ik plopper eruit, ik heb het gehad hier, ik wil... Justly, nee, nee, kom, laten we niet overdrijven. <laughs> Het bescheiden arrangementje dat je op de achtergrond hoorde, als je heel goed geluisterd hebt, hoorde je een orgeltje en nog wat blazertjes. Dat was een zeer jonge Klaus Ogerman die daar verantwoordelijk voor was. Um, maar ja, de hoofdrol was natuurlijk weggelegd like, voor Mel Tormé. Um, en dan gaan we negen jaar verder en dan zitten we in de jaren 70, de vroege jaren 70, 1971 om precies te zijn. En dan uh, is er op televisie een, uh, een, een detective serie die heet Ironside. Uh, de detective die in een, uh, door een, een bedrijfsongeval, zullen we maar zeggen, in een rolstoel terecht komt. Hij speelde het in elk geval natuurgetrouw, laat ik het ja, zo zeggen. Ja. Alsof hij er, sorry, sorry, sorry, sorry ja. Ray, Raymond Burr heette die. Ja, Raymond Burr was het. Zou die echt handicap zijn geweest? Ik weet het niet. Ja, nee, ja, ik... Wat doet het er ook toe? Wat doet het er toe? Ik, ik, ik... ik heb ze in elk geval volgens mij bijna allemaal gezien. Ja, ja. Was, was leuk voor die tijd. Ja, absoluut. Um, maar de muziek daarvan was ook niet slecht. En die was van Quincy Jones. En dus kan het ook eigenlijk bijna niet slecht zijn. Luister naar het thema van Ironside. Quincy Jones. En het is toch onmerkelijk hoe hip die man in elk tijdsgevricht geweest is. En waarin hij geacteerd heeft. Hij begon natuurlijk als arrangeur bij Count Basie. Um, en andere big bands. Vormeerde zijn eigen big band. En probeerde toch altijd bij de tijd te blijven. En dat hoorde je in het begin van uh, Ironside. Van het thema, wat jullie zojuist beluisterd hebben. Met dat moekje wat zo'n beetje zo'n uh, zo ambulance nadeed van een uh, politieauto. Ja, ja, ja, ja, ja, ook echt een tijdsbeeld beeld eigenlijk. Hè? Die ja, moek. Die moek, zeker. En uh, natuurlijk de, de, de, de overstuurde fender. Ja. Road, uh, in het, in het nog eens in, die, uh, in dat big band arrangement integreren, uh, waardoor het toch ook weer heel hip werd. En ja, je zei het terecht, um, wij kwamen nooit zo ver om het hele nummer uh, te horen. We hoorden meestal de eerste 30 seconden en dan begon die uh, rolstoel al te piepen. <lacht> ja, toch? <lacht> Raymond Burr in zijn rolstoel ja. um, van Ironside uit 71 gaan we drie jaar verder naar 1974, toen niet het allerbeste album van Santana uitkwam. Um, althans, zo werd, het, uh, zo werd er in die tijd naar gekeken. En dan uh, heb ik het over het al album Borboletta. Um, toch kondigt zich hier al een, een grote toekomst aan, uh, want niet veel later verscheen Moonflower en daar heeft Santana toch echt geschiedenis mee geschreven. Maar Bar ja. Borboletta ja. is eigenlijk... Ook al heel erg goed. Um, er zit in het volgende nummer, dat heet Aspirations, een saxolo van Jules Broussard. En die speelde, uh, ja, naast dat hij bij Santana heeft gespeeld, ook bij uh, onder andere Alice Coltrane en bij Van Morrison. Um, daarna weinig meer van de man vernomen, eigenlijk nooit meer iets. Uh, maar hier laat hij horen dat het een hele verdienstelijke saxofonist was. Op Bas hoor je Stanley Clark en voor de rest de band van Santana.